7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Apple beeld Steve Jobs weg als topman. NAVO hielp Libische opstandelingen ook op de grond. En GroenLinksleider SAP blijft achter Kamerlid Peter staan. Steve Jobs is per direct gestopt als topman van Apple. Dat schrijft hij in een persverklaring. De 56-jarige Jobs kwam al lang met problemen met zijn gezondheid...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 De opstandelingen in Libië hebben afgelopen dagen hulp gekregen... van grondtroepen van enkele NAVO-landen. Dat heeft een functionaris van de NAVO tegen CNN gezegd. Volgens het mandaat van de Verenigde Naties voor de missie in Libië... mochten er geen buitenlandse grondtroepen worden ingezet. De opstandelingen wilden ook geen steun van NAVO-militair op de grond...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 De rebellen hebben snel 5 miljard dollar nodig om het land draaiende te houden. Het geld is volgens hen onder meer nodig om goede medische zorg te garanderen. Volgens het Rode Kruis wordt de situatie in Libische ziekenhuizen met de dag erger... door een gebrek aan medische spullen. De Nationale Overgangsraad wil dat de vn veiligheidsraad bevroren te goede van kolonel Gaddafi snel vrijgeeft. Verschillende landen hebben dat al toegezegd.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 Sap was al lange tijd op de hoogte van die zaak. Volgens Sap was er alleen sprake van een schijn van belangenverstrengeling. En is Peters door buitenlandse zaken vrijgepleit van vriendjespolitiek. Sap vindt daarom dat Peters kan aanblijven als Kamerlid voor GroenLinks. En ook houdt ze de portefeuille buitenland. Wereldwijd zijn naar schatting 12 miljoen mensen statenloos. Dat zegt de VN die dat aantal snel wil terugdringen.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 Mensen kunnen onder meer stateloos worden als een land het staatsburgerschap ontneemt of als het land waar ze wonen uiteenvalt, zoals gebeurde in Joegoslavië. Bekende stateloze mensen waren Anne Frank en Albert Einstein.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 De directeur van het Tilburgse poppodium 013 blijkt om het leven te zijn gekomen in een woestijn in Californië. De man en zijn vriendin waren vastkomen te zitten met hun auto op een weg waar alleen terreinwagens kunnen rijden. Ze zijn waarschijnlijk overleden aan uitdroging. De temperatuur was er boven de 40 graden. Gisteren werden alle concerten in 013 voor de hele week afgelast vanwege het overlijden.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 Het wordt tussen 21 en 25 graden. Morgen bewolkt en veel regen. En in het weekend wordt het een stuk koeler. ANRB Verkeersinformatie. De mist zit vooral in het midden- en oosten van het land nu. Daardoor is ook de spitstrook dicht op de A27... Gorkum richting Utrecht bij Houten. Het zorgt voor file tussen Everdingen en Houten 2 kilometer. En op de A28, Zwolle richting Utrecht... staat file bij Amersfoort 2 kilometer.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 Kom aanstaande zaterdag naar de open dag... op een van de vestigingen van Luzak College of Luzak Lyceum. Kijk op luzak.nl. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Apple moet afscheid nemen van de grote man Steve Jobs. Niet helemaal, maar de leiding geeft hij wel af. Correspondent Wessel de Jong hoort u zo over Steve Jobs... De situatie in Tripoli is allerminst duidelijk. Gevochten wordt er nog steeds en beide partijen verkondigen hun eigen propaganda. The fog of war, heet zoiets. Daar praat ik zo over met militair historicus Wim Klinkert. En Hans Jaap Melissen, onze verslaggever, weet misschien wel het beste hoe het eraan toe gaat in de Libische hoofdstad.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 Er staat een mevrouw met een witte hoofddoek... ...maar met de fel groen, zwart en rood gekleurde rebellenvlag... ...die we misschien niet meer zouden moeten noemen. Dat is de nieuwe vlag van Libië. Oké, okay. still there are some uh, uh, Gaddafi supporters available in, in town. It's not uh, totally safe, but completely different than yesterday and the day before yesterday. Or last year, or the last 42 years. Het is prachtig wat we hebben bereikt. Gaddafi zal nooit meer terugkomen. Ook al is het hier en daar nog een beetje moeizaam, dat nieuwe Libië. En soms meer dan een beetje. Maar we zijn vrij. No, you can see all, all Libya. We're celebrating uh, freedom again. Verslag van Hans-Jaap Melissen vanuit Tripoli. Ze zijn vrij, dat mag duidelijk zijn. De situatie in Tripoli, en dan hebben we het nog niet eens over de rest van Libië... is momenteel maar moeilijk te doorgronden. The fog of war, oorlogsmist, zo wordt het wel vaak genoemd. Onduidelijkheid en tegenstrijdige informatie op het slagveld. Ga ik over praten met militair historicus, onder meer verbonden aan de KMA... Koninklijke Militaire Academie, Wim Klinkert, goedemorgen... Goedemorgen. Oorlogsmist, is dat iets wat bewust wordt gecreëerd of gebeurt dat eigenlijk altijd in dit soort situaties? Uh, ik denk een beetje van beide. Het is aan de ene kant bijna uh, onvermijdelijk. Oorlogssituaties zijn uh, notoor uh, ingewikkeld, gecompliceerd, onvoorspelbaar. Uh, dat maakt het heel moeilijk om, om alle factoren die een rol spelen gelijk al uh, goed in kaart te brengen. Je de, de werkelijke. Um, voordat we werkelijk weten wat er gebeurd is... Er kunnen er soms wel decennia voorbij gaan... voordat we dat echt goed kunnen reconstrueren. Ja. Uh, maar het kan ook heel uh, bewust zijn... omdat oorlog natuurlijk iets waar, is waar enorm veel belangen op het spel staan. Iedereen eigen agenda's heeft, uh, alle partijen. Uh, en omdat informatie ook uh, een belangrijk punt is in verband met moreel. Hoe kijk je naar de vijand? Waarom vecht je? En moreel van de troepen zelf. Ja. Uh, maar ook natuurlijk van steun van, uh, van de thuisfront. Het kan dus wel degelijk in het voordeel werken van een van de partijen. Ja, absoluut. absoluut. Uh, en het kan ook bewust gecreëerd worden als je een bepaald, uh, een bepaald beeld wil, wil creëren. En als je, als je kijkt naar oorlogen, uh, zeker als informatie in, in wat uh, beperkte handen is, in het verleden kon dat wat makkelijker. Ja, dan uh, is er natuurlijk alles aangelegen om informatie die niet in een bepaald beeld past te, te onderdrukken. Ja, dus zo'n dus toespraak gisteren van Gaddafi op de radio, al dan niet opgenomen, eerder opgenomen, dat is bewust gedaan om on onduidelijkheid te creëren. Ja, ja, ja, absoluut. Dat denk ik wel. Dat denk ik wel want dat, en dat werkt ook. Dat, dat zien we ook eigenlijk. Het ja. uh, beheerst gelijk het nieuws ook. Het beheerst, beheerst gelijk het nieuws en we zullen, we, nou, wie weet hoe lang het duurt, misschien niet zo lang, misschien heel lang, voordat we echt weten hoe dit in elkaar heeft gezeten. Maar op dit moment zelf kan dat veel uh, effect hebben. Absoluut, uh, ja. Is de mist in Tripoli extra dicht vanwege uh, ja, de, de ene partij, de opstandelingen, wat natuurlijk maar een samengeraapt zootje is? Ja, dat maakt het, dat maakt het uh, uh, moeilijk. Uh, we weten eigenlijk niet precies, tenminste vanuit hier leggen we dat moeilijk te kijken. hoe dat precies in elkaar zit. Welke belangen daarachter zitten. Welke partijen daar weer achter zitten. Dat weten we niet. Uh, het is natuurlijk heel erg ongeorganiseerd. Dat maakt het ook lastiger. Als je met informatie wil omgaan bij westerse legers. is dat natuurlijk allemaal veel georganiseerder. Uh, en daar kun je dat wat, wat, wat beter sturen. Het is wel zo, en dat vind ik bijvoorbeeld een groot verschil... Uh, bijvoorbeeld wat we met Syrië zien, ook het, het aantal journalisten wat er zit. Dat is in Tripoli tri tri natuurlijk erg groot. Mm -hmm. En, dat, en dat, kunnen zij dan niet die mist wat uh, verdrijven? Ja, dat helpt wel, maar ik denk dat ook journalisten natuurlijk... en ook het nieuws wat wij krijgen, uh, is... Uh, ja, ze zijn voor een groot gedeelte of toevalstreffers. Um, ja, journalisten gaan ook vaak allemaal naar hetzelfde toe. Ze denken, daar gebeurt het. En als ze er naartoe kunnen komen, als ze er niet kunnen komen... is het vaak ook weer lastig. Of dat achteraf gezien dan het meest essentiële was... Ja, dat, dat weten we natuurlijk nu nog niet. Maar um, gezien, als ik nu kijk hoe vreselijk veel journalisten er zijn... En het is vreselijk veel landen en verschillende achtergronden... geeft dat natuurlijk wel iets meer beeld... dan dat we in andere conflict situaties hebben waar dat niet het geval is. Hoe moet je als een van de partijen omgaan met dit soort mist? Is daarmee is daar om te gaan? Um, je, nou het, het, is een, het is een feit waarmee je moet leven. Ja. Dus je moet ermee omgaan. Als je kijkt in het verleden, um, dan zie je ook, uh, het is een beroemde uitspraak, hè. het eerste slachtoffer van oorlogvoering is de waarheid. Omdat, uh, omdat je dat eigenlijk wil manipuleren uh, om het een onderdeel te laten zijn van je eigen strijd. Uh, om allerlei belangen, zoals ik al zei, maar ook uh, om, om te weten dat je voor iets rechtvaardigs vest, om te weten dat jij de, de goede partij bent. Om, duidelijk aan te geven dat je beter bent dan je tegenstander, mm -hmm. om die zwart te maken. En, um, dus het, het is, een, het is een, ook een instrument, behalve dat het misschien hinderlijk is dat je niet alles weet, maar het is ook een instrument waarmee je, als je daartoe de middelen hebt, kunt, kunt manipuleren en een bepaald beeld kunt schetsen. Ja, dat, dat instrument heeft de derde partij in dit conflict, dat is de NAVO niet, die moet er eigenlijk alleen maar mee omgaan. Hoe lastig is dat voor, voor bijvoorbeeld de NAVO? Ja, de NAVO heeft natuurlijk, heeft, heeft natuurlijk vreselijk veel middelen om aan informatie te komen. De NAVO weet natuurlijk veel meer dan, uh, dan dat gezegd zal worden. Dat Ho, hoe dan? Een, Ho, hoe weten ze dat dan? Um, nou, de NAVO heeft technisch vreselijk veel middelen om aan informatie te komen. Ze hebben mensen op de grond die aan informatie komen. Um, dus ze zullen uh, vanuit veel meer bronnen, bronnen die wij uh, niet kennen, gesloten bronnen, uh, een, proberen een, een beeld te creëren. Ze Zij uh, zijn dus niet alleen afhankelijk van uh, wat de opstandelingen zeggen? Nee, ik denk dat de NAVO ook nog wel andere, uh, andere informatiebronnen heeft. Ook hier, hier moet ik uh, natuurlijk ook een klein beetje gokken, want dat, dat weet ik niet zeker... maar kan ja. me het niet voorstellen dat dat niet het geval zou zijn. En, en uh, internationale, zo goed uitgeruste, moderne legers... die hebben zo vreselijk veel informatiemiddelen. Uh, aan de andere kant, daar zit ook weer een nadeel aan. De grote hoeveelheid informatie die je soms kan hebben... is ook weer vaak lastig uh, snel daaruit te destilleren wat nu wezenlijk van belang is. Uh, het is wel zo dat je ziet dat grote militaire organisaties van, van, van, van Westerse landen of van de NAVO... ook altijd uh, zelfs historici in dienst hebben om achteraf... Uh, die, die verzamelen dus ook nog extra informatie, ook informatie die niet in de kranten komt... om achteraf uh, scherpe analyses te maken over hoe het is verlopen. Ja. Maar is dat, dat dan niet af, achteraf gepraat? Ben je dan niet te laat? Ja ik, wil u, ja, ja, ik wil uw beroep niet uh, linigerend <lacht> <lacht> benaderen, maar uh, heb je er dan nog wat aan? Ja, ja dat wel, want uh, dat is een belangrijk deel van het werk van... Uh, het zit in een militaire organisatie, dat is al uit de, uit de tijd van Clausewitz. en namen een leven in het vorige uur. Ja. Dat, je, dat je achteraf dus kijkt, uh, heel goed uh, analyseert wat is er nou eigenlijk precies gebeurd, hoe hebben wij gehandeld en hoe moet dat in de toekomst beter. Uh, dat is een manier van denken die militaire organisaties eigenlijk eigen zijn, zeker westerse, of westerse leesgeschoeide. Uh, en daar spelen historici dus ook een rol bij. De studies die zij maken, die daaraan ten grondslag liggen, zijn ook lang niet altijd openbaar. Ja. Maar de Amerikanen, maar ook de Nederlanders... hebben altijd historici in hun staven zitten... die ervoor zorgen dat belangrijke informatie niet verloren gaat... en uh, later voor analyse beschikbaar is. Zo ziet u maar weer. Het belang van uw beroep ja. is groot. Meneer Klinkert, militair historicus van de KMA, onder andere. Hartelijk dank voor uw uitleg over de Fog of War. Het aantal ongelukken met scooters is bijna verdubbeld de laatste jaren. Hoe dat kan, hoort u zo dadelijk. Eerst de verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnald Zwaan. De mist blijft vooral hangen in het midden van het land... en daardoor is een aantal spitstroken buitenwerking Op de A27 bij Utrecht, de A50 bij Arnhem. Die op de A27 is hinderlijk, want daar staat file van Gorkum naar Utrecht... bij Hagestein 2 kilometer. De andere file die staat is in het zuidwesten op de N57 richting Rotterdam. Bij de aansluiting met de A15 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Steve Jobs. De medeoprichter en baas van Apple... en vooral bedenker van de grote successen als de iPhone en de iPad... is vannacht per direct opgestapt, om gezondheidsredenen. Jobs heeft zich al vaker teruggetrokken vanwege zijn slechte fysieke toestand... maar nu lijkt zijn opstappen definitief. Wat dat betekent voor het succesvolste computerbedrijf ter wereld... dat is nog onduidelijk. Wat overblijft, is wel de erfenis van Jobs... die in de loop van de jaren heel veel innovaties aan het publiek introduceerde. In order to really die dispositieën moeten veel beter worden... aan het doen van een En we noemen het de iPad. Introductie van de iPad, die introducties... maakte Steve Jobs altijd tot een soort hollywood premières Contact nu met onze correspondent in Washington, Wessel de Jong. Wessel, eerst maar eens over Jobs. Hoe ziek is hij dan nu? Ja, Steve Jobs is daar altijd zeer discreet of uh, geheimzinnig het maar noemen wilt uh, over zijn gezondheidstoestand. Uh, dat is dus onduidelijk op dit moment, maar hij heeft in ieder geval gisteren wel een mail geschreven aan de Raad van Bestuur, waarin hij zegt dat hij altijd de eerste zou zijn om te melden als hij niet meer in staat zou zijn om zijn taken als directeur te vervullen. Nou, en dan besluit hij dramatisch, die dag is vandaag gekomen, in, uh, in juni presenteerde hij nog het laatste Apple-product, de iCloud. Nou, meestal zijn dat hele interactieve internet-events... met filmpjes en dergelijke. En nu werden er alleen foto's getoond. Jobs wilde dus duidelijk niet laten zien hoe hij eruit zag op, op dat moment. Dat was al duidelijk een, een teken. De nou, man heeft natuurlijk leverkanker gehad... problemen met zijn alvleesklier, hormoonproblemen. Ik denk wel dat hij heel ziek is nu op dit moment. Het is natuurlijk Steve Jobs de man van Apple. Um, bedenker, genie, oprichter. Kun je het belang van... Een nog eens schetsen? Nou, zojuist hier op, op CNN, op de televisie, sprak de hoofdredacteur van het zakenblad Fortune. En zij zei, je mag hem best de meest succesvolle Amerikaanse zakenman aller tijden noemen. Dat is natuurlijk een ongelooflijke omschrijving. Ik denk dat Apple ook een ongelooflijk bedrijf is. Het telt 50.000 mensen en groeit ieder jaar nog met 50 procent. En zelfs dit jaar op de beurs is het eventjes groter geweest, zelfs dan ExxonMobil, de grootste Amerikaanse olieproducent. Dus dat, dat zegt natuurlijk wel wat. Dus je kunt... Inderdaad echt wel zeggen dat, dat Jobs een, een genie was. Hij heeft natuurlijk verschillende industrietakken. Heeft hij compleet veranderd? Hè, daar de... PC-productie op dit moment, die ligt zo'n beetje op zijn gat, die ligt stil. Ook de muziekindustrie heeft die natuurlijk compleet veranderd... met de iTunes, de liedjes die je overal kon downloaden. Nou, hetzelfde geldt natuurlijk voor de, voor de filmindustrie. Maar ja, zoals dat natuurlijk gaat met, met mensen, met, met uh, genieën... het was natuurlijk ook een heel moeilijk mens. Hij bemoeide zich met het kleinste detail in het bedrijf... scholt mensen uit, is ook zelfs een keertje heel Apple uitgezet. En toen pas na zijn terugkeer, toen hij weer terugkeerde bij Apple... eigenlijk toen pas is het weer zo succesvol geworden. Zijn terugtrekken zat er natuurlijk wel een keer in. Uh, Wessel, het bedrijf heeft zich er wel op voor kunnen bereiden... maar de vraag is wel of Apple natuurlijk zo succesvol kan blijven... ook zonder jobs. Ja, dat merkte je ook eh, direct vanavond op de beurs. Eh, direct na de aankondiging van zijn vertrek, kelderde het aandeel met, eh, met 5%. Dus die aandeelhouders hebben er duidelijk niet zo heel veel vertrouwen in. Ik denk dat zo'n koersval eh, op dit moment meer zegt over de nerveuze beurs. Dan dat het iets zegt over Apple. Ik denk dat die iPads, hè, die kleine nieuwe computertjes, ik denk dat die nog wel een tijdje over de toonbank zullen blijven vliegen. Maar nou goed, het gaat natuurlijk heel snel in deze industrietak. Je ziet natuurlijk eh, vorige week Google, de grote zoekmachine, die kocht opeens motor een producent van, uh, van mobiele telefoons. Dus die zoekt heel duidelijk die concurrentie met, uh, met Apple op. Die gaat ook richting die consument. Nu Google, die alleen maar op het internet zat. Dus het is heel spannend hoe die strijd zich de komende tijd gaat ontwikkelen. Je gaat het stokje overnemen bij Apple. Dat is, dat is al zeker, dat is al helemaal duidelijk. Dat is Tim Cook, al jaren de rechterhand van Jobs. man die heeft gewerkt bij IBM, die heeft gewerkt bij Compaq. Is, is zeer ervaren, al jaren ook eigenlijk de man bij Apple achter de schermen. Een man die ook al, zoals ze zeggen, al jaren de treinen op tijd laat rijden bij Apple. Maar goed, het is natuurlijk duidelijk geen Steve Jobs. Een man als Jobs, die dulde natuurlijk geen echte hele sterke persoonlijkheden naast zich. En wil zo'n bedrijf als Apple zo sterk blijven natuurlijk, dan heb je natuurlijk wel krachtige, gekke, creatieve persoonlijkheden nodig om, om dat bedrijf op de rails te houden. Nou, op zich zijn die er voldoende. Het bedrijf heeft een hele open, platte, platte structuur... Die, die dat voldoende ruimte biedt voor creativiteit. Maar ja, verder zal natuurlijk heel veel afhangen van die Amerikaanse economie... hoe die zich gaat ontwikkelen de komende tijd. En dat ziet er niet zo bijster goed uit. Wessel de Jong, onze correspondent in Washington over Steve Jobs. Over Jobs praten we nog wel door deze uitzending. Dat zal later gebeuren, u hoort dat wel. Het is bijna vijf en half acht. Dit is het Radio 1-journaal. Nederlandse hockeyers plaatsten zich met een 7-4 overwinning op Ierland... voor de halve finales, het Europees kampioenschap in Munchen-Kladbach... en ook tegelijk voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Londen. Slaggever Gerrit de Groot sprak met internationaal taken Takema. Ja, hoeveel spelen worden dat van je taken volgend jaar? Uh, de derde, Athene zilvermedaille, Beijing vieren en uh, nou, nu volgend jaar Londen hopelijk. Gefeliciteerd daarmee, want uh, daar gaat het in eerste instantie om... hier in uh, Munchen-Kladbach. Dat is bereikt, nu de halve finale nog... Na deze 7-4 overwinning op, uh, op Ierland? Ja, nee. het eerste goal uh, was de speler halen. Uh, dat hebben we nu gehaald. En nu is dat doel natuurlijk ook gelijk weer helemaal vervallen. En uh, gaan we ons volledig richten op de finale. Mooi dat je op scherm stond uh, vandaag, Taken, met vier doelpunten. Ja, er zijn dit soort wedstrijden tegen, tegen dit soort tegenstanders. Is het is belangrijk dat de corner loopt. Uh, op het moment dat de corner loopt kun je ook uiteindelijk wat meer velddoelen te maken. Dus ik denk uh, ja, dat het vandaag een goede afwisseling was. Voor de wedstrijd uh, hadden jullie het idee dat het nog uh, moeilijk zou kunnen worden tegen de Ieren? Ja, je ziet dat het een hele stugge ploeg is die, uh, die, die gewoon, uh, met z'n allen toch een beetje ja, echt proberen hard te verdedigen en dan uh, op de counter te spelen. Uh, dat deed het vandaag een paar keer best aardig. Uh, zij moesten natuurlijk met heel veel goalsverschil winnen om, uh, om ons echt logo lastig te maken. Maar ja, je, weet het, je weet het nooit. Ze lopen hard, hè? ze slaan hard. Nee, het zijn gewoon uh, wat dat betreft de jongens die het eerste uh, rugbyteam niet gehaald hebben, uh, die hebben ze stick in de handen gegeven. Die mogen nu tegen ons spelen. Dan moet ik zeggen dat het wel fair en allemaal, het gaat hard maar fair, dus dat is uh, mooi. Taken Takenma gaat dus nu naar de halve finale van het Europees Kampioenschap Hockey in münchen Gladbach. Er zijn steeds meer ongelukken met scooters. In de jaren tussen 2005 en 2009 steeg het aantal ongelukken met maar liefst 87 procent. Over de oorzaken daarvan praat ik met Kees Meijer van de Stichting Consument en Veiligheid. Meneer Meijer, goedemorgen. Goedemorgen. Bijna een verdubbeling. Hoe kan ja. dat? Uh, we baseren ons op uh, behandelingen op spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen. Dat zijn er uh, 9800 jaarlijks in de periode 2005-2009. En we kijken vooral natuurlijk ook naar de ENS. Het zijn 1400 opnamen, waarvan toch zo'n 700 hoofdletsels en 120 ernstig hersenletsel. Ja, maar is het te verklaren omdat er ook steeds meer scooters zijn? Dat is enerzijds. Um, als je naar de oorzaken kijkt die wij bij die spoedeisende hulpafdelingen eruit halen, dan is het te snel rijden, uit balans raken, druk verkeer uitwijken op fietspaden, stoepranden, kantelen met de scooter. Het zijn bijna eigenlijk allemaal eenzijdige ongevallen zoals we dat noemen, wat je dus ook bij de, bij de fietsers ziet. 23% van alle ongevallen is een botsing met een andere verkeersdeelnemer. Ah. En ligt het dan um, aan de bestuurder of aan het apparaat? Het meest. Nou, het kan soms. Het is meer een deels gedrag, maar het kan ook aan het apparaat liggen. Maar dan is het vooral het onderhoud. Je ziet vooral met dit uh, natte weer dat banden vaak een slecht profiel hebben, dus dat het profiel niet zichtbaar is. Nou, je kunt je voorstellen als je dan rent met wat haaklaapplanning dat je zo onderuit gaat. Ja, maar dan kan ik me voorstellen dat u zegt dat is een gevaarlijk ding. Weg ermee. Als je er niet goed mee omgaat, blijft een scooter gevaarlijk. Uh, ik praat nu even over alle scooters in Nederland, hè. dus zowel uh, die met een geel kenteken als met een uh, blauw kenteken. De meeste scooters die de laatste tijd gekocht zijn, zijn toch, ze heten al snorfietsen. Uh, dat zijn de, de scooters met een blauw kenteken. Ja, maar legt u en... nog even het verschil uit, die, die, die ene mag, mag harder dan die andere? Ja. Uh, met een geel kenteken kun je maximaal 45 kilometer, er zit ook een snelheidsbegrenzer op. En uh, met een blauw kenteken is dat 30 kilometer. Dus dat, uh, die snelheid die, uh, die doet er natuurlijk wel toe als je ja, die dingen gaat opvoeren. En dat is een van de problemen waarvan, uh, ja, waarvoor ook afspraken gemaakt moeten worden met de branche. Want om, om die snelheidsbegrenzing uh, Of je die snelheidsbegrenzing niet zo makkelijk eruit kunt halen. Daar wordt om gelachen. Dat is te makkelijk om dat op te voeren. Uh, nou, er is een actieplan door het ministerie van Infrastructuur opgesteld. En één van de aanbevelingen is ook om met de branche te overleggen dat mensen dat niet individueel zo makkelijk kunnen doen. Kijk, een, dealer. Uh, een goede dealer zal dat niet doen voor, zijn, voor een consument die een, uh, die een scooter koopt... maar je moet het gewoon voor de mensen moeilijker maken. Nou, en daarbij uh, moet de mens dus ook beter leren rijden? Ja, uh, dat is zo. Er is een vaardigheidstraining gekoppeld aan het nieuwe rijbewijs AM. Maar ja, daarnaast heb je natuurlijk ook nog controle en handhaving nodig. De straffen zijn uh, aanzienlijk strenger geworden. Uh, ja, Wil je rijden 20 kilometer te snel met een opgevoerde uh, scooter, dan zit je al op 132 euro. En als dat 30 kilometer te snel is, dan heb je kans dat je twee maanden je rijbewijs kwijt bent. Hmm. Ik hoor voorlopig nog niet echt verbeteringen in de situatie, meneer Meijer. Uh, nou, wij hopen het wel. Uh, kijk, het is zo van, je kunt uh, een aantal zaken ook heel moeilijk uh, anders aanpakken. Er is ook wel eens gezegd van, ja, haal die scooters van het fietspad af. Maar ja, dan krijg je natuurlijk een groot verschil tussen uh, snel verkeer wat op de rijweg zit. Ja, ja, dat dat komt al op tussen elkaar in. Ja. En, en ja, de anderen mogen 30 kilometer en dan begint dat weer gevaarlijk te worden. Uh, het is vooral een combinatie van een aantal maatregelen. Dat is richten op gedrag, zorgen dat die snelheidsbegrenzers uh, niet makkelijk uh, uh, eruit gehaald kunnen worden. En vooral ook strenge controle en handhaving. Kees Meijer van de Stichting Consument en Veiligheid. Dank u wel. Graag gedaan. De arbeidsmarkt krimpt fors. We zullen meer moeten werken met minder mensen. Ook uw bedrijf krijgt hier last van.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 Ook rechtstreeks vanaf de uitmarkt. Op radio, televisie en internet. Ga naar ntrbrengtcultuur.nl. Uw mensen zijn dag en nacht bereikbaar. Maar weegt dat op tegen een burn-out? Het De La Mar Theater in Amsterdam verwacht vanaf september... André van Duin, Virginia Woolf en Agda en de Munnik. Reserveer nu kaarten op delamar.nl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 Ga naar de Vodafone-winkel of bel 0800 0500. Power to you, Vodafone. Radio 1 Het NOS journaal. Grondtroepen van de NAVO assisteerden opstandelingen in Libië... en Steve Jobs weg bij Apple. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Het was een van de slechtst bewaarde geheimen van de oorlog in Libië... maar het is nu bevestigd, grondtroepen van de NAVO... hebben de Libische opstandelingen geholpen in hun strijd tegen Gaddafi. Dat heeft een functionaris van de verdragsorganisatie tegen CNN gezegd. Ze waren bijvoorbeeld actief betrokken bij plannen om Tripoli te gaan innemen. De inzet van grondtroepen ligt gevoelig. Het VN-mandaat geeft er namelijk geen toestemming voor... En de Franse president Sarkozy wilde dan ook niks over zeggen, maar die zei wel gisteravond dat NAVO-operaties in Libië door zullen gaan om de burgers te beschermen. Les opérations militaires cesseront lorsqu'elles n'auront plus lieu d'être. Elles n'auront plus lieu d'être très exactement quand monsieur Kadhafi euh, et ses CCI ne représenteront plus une menace pour le peuple libyen. Rijke Libische zakenmensen hebben een prijs op het hoofd van Gaddafi gezet. Degene die hem vangt of doodt kan 2 miljoen dollar tegemoet zien. En de Overgangsraad kan dat geld goed gebruiken. De Raad vroeg de internationale gemeenschap om de Libische tegoeden vrij te geven. Er zou in eerste instantie zeker 5 miljard dollar nodig zijn om het land draaiende te houden. To Libyan frozen assets. Verschillende landen hebben al hulp al toegezegd om geld vrij te geven onder meer voor humanitaire hulp en om de economie van Libië opnieuw op te starten. Again, our breaking news story at this hour, Steve Jobs, the CEO of the iconic Apple Incorporated, has announced he has resigned. Steve Jobs stopt per direct als topman van Apple. Jobs wordt gezien als een van de invloedrijkste CEO's van de laatste decennia. Hij stond aan de basis van de grootste successen van de elektronica concerns, zoals de invoering van de iPod, de iPhone en de iPad. Jobs is al gereime tijd ziek. Hij lijdt aan alvleesklierkanker en hij onderging eerder al een levertransplantatie. So I now have the liver of a mid-20s person who died in a car crash. En was generous genoeg om hun organs te doneren. En ik zou hier niet zonder zo'n generositeit In de verklaring laat Jobs weten dat hij zich niet langer in staat acht... om dagelijks leiding te geven aan het bedrijf. Zijn taken worden overgenomen door Tim Cook. Die runde Apple al tijdens de aanwezigheid van Jobs. Volgens analisten zal het vertrek van de iconische topman... voor het bedrijf niet veel uitmaken. Dit is een van de meest goed gevoelijke bedrijven in de wereld. Met een van de deepest benches, met een van de grootste reserves. And if anything, I actually expect Apple to be a stronger company going forward, not weaker. Jobs blijft wel voorzitter van de Raad van Bestuur van Apple. Kamerlid Marike Opeters kan gewoon in de GroenLinks-fractie blijven. En ook haar portefeuille hoeft ze niet op te geven. Fractievoorzitter Jolande Sap zei dat gisteravond. Peters heeft, toen ze nog voor het ministerie van Buitenlandse Zaken werkte, een subsidieaanvraag van haar geliefde behandeld. En dat druist in tegen de gedragscode van het ministerie. Maar volgens Sap heeft onderzoek naar de zaak uitgewezen dat Peters niet laakbaar heeft gehandeld. Ik vind dat uh, een fout en ik vind het onhandig, maar ik vind het niet ernstig. Want het allerbelangrijkste vind ik dat er dus gewoon echt keihard bewijs ligt dat er geen vriendjespolitiek was. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. In het midden en oosten van het land zijn mistbanken ontstaan. Plaatselijk is er sprake van dichte mist en daarbij is het zicht minder dan 200 meter. De actuele temperatuur ligt momenteel tussen 10 en 15 graden. Nou, Na zonsopkomst opkomst zullen de mistbanken verdwijnen. Is er vervolgens nog wel even kans op laaghangende bewolking, maar uiteindelijk komt de zon erbij. Vanmiddag zien we een afwisseling van wolken en zonnige perioden. En in de loop van de middag ontstaan hier en daar enkele buien. Vooral in het oosten is er kans op onweer. Het wordt vandaag 20 graden op de Waddeneilanden tot 25 in het binnenland. En er staat vandaag maar weinig wind. De wind die komt uit het zuiden tot zuidoosten, is zwak, ac-matig van kracht. Vanavond dan verdwijnen de buien, klaart het op en komende nacht is opnieuw kans op mist. Morgen vrijdag dan is in het oosten eerst nog wat ruimte voor de zon, maar al snel wordt het overal bewolkt. Overdag trekken er stevige buien over het land en daarbij is kans op onweer, hagel en zware windstoten. Het wordt 20 tot 26 graden. ADB Verkeersinformatie. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht loopt het vast tussen Gouda en Bodegraven, 2 kilometer. Wat langer is de file op de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen Duiven en Arnhem Noord, 5. De A27 Gorkem richting Utrecht, bij Hagestein, 2 kilometer. Dat komt omdat de spitsstrook dicht is. U hoort het al, er hangt op veel plaatsen dichte mist in het midden en oosten van het land. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht, er staat bij Leusden, 3 kilometer.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 Dan slapen met een goed gevoel. Bekijk alle saleanbiedingen op SwissSense.nl 8 minuten over half 8. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons ook volgen via internet, via NOS.nl of via Twitter. Onze account daar is NOS Radio 1. Voetbalclub Trabzonspor en niet de kampioen Fenerbahce vertegenwoordigt Turkije in de Champions League. Fenerbahce wordt verdacht van omkoping en is daarom uitgesloten door de UEFA. ga ik over praten met onze correspondent in Istanbul, Bram Vermeulen. Bram, hoe wordt er in Turkije gereageerd op de uitsluiting van Fenerbahce? Nou ja, de Fina fans zijn natuurlijk woest, uh, het bestuur ook, want het is uh, een enorme financiële aderlating. Ik kreeg net bericht binnen dat uh, Finna aan de aandelenbeurs heeft laten weten dat dit een strop van 25 miljard, uh, miljoen dollar betekent. Want ja, meedoen met de Champions League, ja. daar krijg je allerlei voetbalrechten, krijg je allerlei betalings van, van betalende voetbalkijkers van. En die lopen ze nu allemaal mis. Kijk, de fans... Van vinden wat je geloven heilig in de onschuld van de club. Ze zijn er ook van overtuigd dat dit allemaal één grote samenzwering is tegen hun club. Uh, ik begrijp dat de UEFA aanvankelijk namelijk Vinner heeft gevraagd zichzelf terug te trekken uit de Champions League. En dat ze dat gewoonweg hebben geweigerd. En dat toen uh, de Turkse voetbalbond maar namens Vinner de beslissing heeft genomen. En de reacties die we nu zien op de website van Vinner Er daar staat een grote voetbal die uh, een groot vuur in, uh, in, in rolt. Ze zeggen, uh, de Turkse voetbalbond Laat ons nu in een, een half uur achter. En de fans vragen ook het bestuur van de club om zich helemaal terug te trekken. Ook uit de nationale compusie, uh, competitie. En er zijn ook. Oproepen om massaal de abonnementen van Betaal TV op te zeggen. En dat wordt ook een flinke strop, Marcel. Want 45% van de kijkers hier van Betaal TV huh. zijn fans van Vinobadje. Ja, dan uh, dat tikt aan. <laughs> ja, ja. Uh, en, de Turkse voetbalbond, hoe zit het met de straf uh, in, nationaal in Turkije? Wat voor straf heeft de club daarop gelegd gekregen dan? Ja, de, de, kijk, de Turkse Voetbalbond heeft eigenlijk uh, in al die tijd dat wij er nou over praten helemaal uh, niks gedaan, of bijna niks. Uh, kijk, de Voetbalbond had natuurlijk uh, met al die beschuldigingen van omkopingen tegen en bijvoorbeeld Fenerbahce het landskampioenschap kunnen afnemen, of ze hadden de club kunnen laten degraderen. Dat is allemaal niet gebeurd. In afwachting, zegt de Voetbalbond van het rechtelijk vooronderzoek. Daar zit dus nogal wat angst. Het enige... Wat de Voetbalbond heeft gedaan is de start van een voetbalcompetitie uitgesteld tot begin september. En ze kondigden gisteren ook een play-off systeem aan... waarbij dan de vier beste clubs elkaar aan het eind van het seizoen nog een keer zouden tegenkomen. Ja, allemaal om het Turks voetbal weer wat leven in te blazen. Maar ja. dat kan natuurlijk allemaal niet verhullen... dat er nu een beeld is ontstaan van een in- en in verrot systeem. Ja, En dan moeten we toch nog even over. Trapsonspoor hebben de vervanger aangewezen. Maar eh, die club wordt ook verdacht en is al ja. uitgeschakeld in de voorronde voor de Champions League. Ja, ja Hoe kan het, dat nou? Het wordt, toch, het wordt toch ook een beetje bizar, uh, inderdaad... Uh, de fans zijn daar ook wel verbaasd. Uh, Trapsom heeft nog nooit in de Champions League gespeeld. Mochten wel meedoen aan de kwalificatieronde, maar dan verloren ze weer van Benfica. En dan komen ze nu via een achterdeur alsnog binnen. Inderdaad, toch een beetje gek. Trapsom werd ook genoemd. Uh, als schuldige in, uh, in het omkoopschandaal. Maar ja, er zijn... Zoveel opties zijn er gewoon niet meer. Hè? Alle grote clubs in Turkije worden nu verdacht. Ook Besiktas, ook Galatasaray. Dus wie kan Turkije nog met fatsoen vertegenwoordigen? Ik heb het idee dat dit gewoon op het allerlaatste moment... waar deze beslissing is genomen. Want vandaag is die loting daar en moet er iemand staan... Bram, dankjewel. Bram van Meulen vanuit Istanbul. We praten daar nog wel vaker over, want er zijn grote belangen bij gemoeid. Tom van het Hek, goeiemorgen. Goeiemorgen. Dat is een rare zaak, hè? je een badje ja. eruit, trap zo'n spoor erin. Kan dat zomaar? Ja, dat? Nou ja, blijkbaar kan het. Bij de, bij de uh, voetbalwetten kan er altijd van alles. Maar het is natuurlijk een uiterst merkwaardige zaak. Zoals Bram net zegt, dat die zaak eigenlijk is het merkwaardigste dat men in Turkije zelf natuurlijk geen enkele actie heeft ondernomen. Want daar had al lang wat moeten gebeuren. En inderdaad, nu 24 uur voor die loting gebeurt dit. Uh, het is uiterst merkwaardig. Zeker omdat uh, wat je, uh, jullie net zeggen, de club die zich nu gaat vertegenwoordigen uh, mede verdachte is in dat hele schandaal. Dat maakt het eigenlijk nog uh, bizarder. Dus uh, ja, er komt een een Turkse club uit de koker vanmiddag, maar merkwaardig is het allemaal wel. Ja, ja en Trapsonspoor eerder uitgeschakeld door Benfica. Ja. En dat lot trof gisteren. FC Twente ook. Ja, kansloos het was, waren. Ze. Het was volstrekt kansloos. We ik had, ik had <laughs> veel hoop uitgesproken, maar het was toch wel duidelijk dat de realiteit en de hoop soms ver uit elkaar liggen. Want het zal Twente nog wel heugen hoor. De spelers ook deze avond. En dan niet in de meest vrolijke zin. Want het gebeurt toch niet zoveel dat je ergens naartoe gaat en eigenlijk vanaf minuut 1 eh, op alle fronten werkelijk voelt: eh, van nou, hier valt helemaal helemaal niks te halen. En het was dat Benfica eh, niet scoorde voor de rust, waardoor Twente in de rust nog gedacht zal hebben, nou, wie weet, wie weet, want dan blijft die hoop intact. Maar één minuut na rust eh, was Witsel, die wij vooral eh, kennen vanuit een hele eh, enge overtreding enkele jaar geleden in België, maar die gisteravond bewezen dat hij ook echt goed kan voetballen. Ja, toen was het eigenlijk al gebeurd en dat het uiteindelijk 3-1 werd, dat was dan een beetje voor de statistieken. Maar het verschil was domweg te groot. Eh, het gaat ook om veel geld, maar bij Twente hebben ze dat niet begroot. Dat zeiden we gisteren al. Dus die gaan Rustig door naar de Europa League en Benfica. Ja, maakt dan wel een hele sterke indruk. En uh, ik zei al gisteravond, uh, je schikt dan zo. Want dan denk je dat je bijna tegen de nieuwe Champions League winnaar gespeeld hebt. Maar er zijn nog veel beter, hoor. Dus ja. het, het verschil is gewoon groot. Dat moeten we erkennen. En gisteravond werd dat weer eens heel duidelijk. Ze waren ook veel feller ze liepen gewoon harder. bij Benfica... Ja. Hoe kan dat, dat nou? Nou <laughs> ja, dat, dat lijkt dan ook zo. Maar als je voelt als sporter eh, dat je gewoon qua klasse tekort komt... dan ja, kun je dat op twee manieren vertalen. Soms ga je heel hard werken en van alles doen. En soms eh, word je er als het ware een beetje door bevangen. En het leek wel of Twente wat dat betreft ook heel berustend eh, was. Ook op de bank van Twente zag je nauwelijks beweging. Men voelde al vrij snel eh, van dit is ons afscheid van de voorronde van de Champions League. Ja, dan ja. nog even judoka Dex Elmond. Ja. Hij werd tweede op het wereldkampioenschap in Parijs. Ja. Hij moest een hele lange rij um, judoers uitschakelen. En ja. toen de finale had hem Beetje eigenlijk oog, moeten ja, winnen toch nog. Ja, had ook nog wel kunnen winnen. Verloor van Nakaya, een uh, Japanner. Vorig jaar ook van een Japanner verloren. De troost is er maar gevolgd jaar. Maar één in ieder geval meedoen uit Japan in Londen. En Dex Elmond twee keer tweede op een WK. Hij zal hem uh, alleen maar aansporen om een prachtig Olympisch jaar te gaan maken. En vandaag zijn broer Guillaume Elmond ja. komt in de klasse tot 81 kilo in actie. Tom van Hek, dankjewel. Zelf weten wanneer je naar school gaat en wanneer je vakantie neemt. Dat klinkt goed. Vandaag beginnen een paar scholen met flexibel lesgeven. We zijn daarbij in Apeldoorn. Hier is de verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. De mist is hinderlijk in het midden en oosten van het land. Soms echt wel dichte mist. En daardoor zijn de spitsstroken buiten werking bij Arnhem en bij Utrecht op de A27. Het leidt daar tot file. 2 kilometer richting Almere bij Hagestein. Maar uh, ja, echt langer wordt de file toch niet. Langs de file staat op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Duiven en Arnhem-Noord 5 kilometer. En op de A20 naar Gouda, bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Marcel Oosten. Gaan we gaan weer naar Libië, of over Libië praten, want de onduidelijkheid is daar groot, hoe de situatie op dit moment is. Maar het is ook nog onduidelijk hoe het met het land verder moet straks als de strijd definitief is gestreden. Daar ga ik over praten met Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks van instituut Klingendaal. Goedemorgen. Ja, om maar eens te beginnen met de situatie nu. Zal het inderdaad een kwestie van dagen zijn... voordat de opstandelingen heel Tripoli in handen hebben... zoals zij zelf gisteren nog beweerden? Maar ja, de geschiedenis heeft ons geleerd dat de opstandelingen zelf nogal eens overoptimistisch zijn. Uh, en ik zelf ben geneigd om uh, bij een stedelijke oorlog, zoals nu in, in Tripoli, om eerder in weken uh, dan uh, in dagen te denken. Tenzij ze geluk hebben en Gaddafi zelf heel snel vindt. Ik denk dat het dan uh, het definitieve omslagpunt uh, is. Maar anders moet je je voorbereiden op uh, misschien langer dan de rebellen gedacht hebben geheel, zoals dat ook in de afgelopen periode geweest is. Ja, en als de wapens dan worden neergelegd, en dat zal nog wel niet zo makkelijk gaan... dan moet de Nationale Overgangsraad het roer in handen nemen. Um, er wordt veel al over gespeculeerd, over de eenheid binnen die raad. Hoe schat jij die in? Maar ja, dat is één probleem. Het is een zeer divers samengestelde club. Um, maar afgezien daarvan, van de eenheid tussen de politici, daar is er denk ik een, een belangrijkere vraag. Hoe is de eenheid en de volgzaamheid van de, de, de strijders op het terrein? Want wat mij opviel de afgelopen dagen, is dat al die strijdgroepen, of nou Tripoli Brigade is of andere rebellen uit verschillende streken, die hebben zo'n idee van wij, de jongens op de grond, wij zijn degene die de kastantje. Aan het vuur halen. En er was twee dagen geleden, zag ik een live interview op Al Jazeera Arabic. En daar zat dus een, een van die politici die zat in de studio in Doha. En toen was er een live verbinding met de commandant van de Tripoli-brigade. En die had zoiets, en letterlijk op de televisie zei hij dat in directe uitzending, waar die politici die weten niet waar ze het over hebben. En dat was zelfs een beetje een, een gênant moment voor de politicus daar in de studio. Maar het, het, voor mij was het ook iets van een weerslag van degene die dus de wapens in handen hebben en die dus het feitelijk de militaire overwinning behalen met hulp van de NAVO, die zou misschien wel eens wat minder een boodschap kunnen hebben aan wat de Nationale Overgangsraad allemaal brengt. Dus dat ligt, daar ligt nog een grote uitdaging. Ja, grote uitdaging, want het kan natuurlijk niet. Iemand zal toch de leiding moeten nemen. En dat, dat ligt dan in de lijn der verwachting dat dat politici zijn. Ja, zeker. Maar goed, alles is nieuw voor Libië als het gaat om nieuwe ontwikkelingen na 42 jaar Gaddafi. Dus dat is nog een van de vragen waar we hopelijk snel antwoord op krijgen. Over die Nationale Overgangsraad, hoe vind jij dat die zich presenteert? Ja, dat doen ze heel goed. Ik bedoel, als je kijkt hoe het hun PR is en uh, uh, als je ziet uh, wat voor diplomatieke successen ze hebben gehad... om heel snel erkend te worden door de wereld als de enige vertegenwoordiger van het libische volk... dan moet je daarop feliciteren. Ze zeggen ook uh, precies de dingen die wij in het Westen uh, graag willen horen. Ze hebben een ontwerpgrondwet uh, gemaakt die ook uh, allemaal prachtige zaken uh, belooft. Democratie, vrijheid, respect voor uh, mensenrechten, vrouwen, minderheden. Uh, ga maar. Maar door. Dus dat onderdeel, dat diplomatiek onderdeel, is heel goed verzorgd. Het gaat natuurlijk om, om dat in de praktijk te vertalen nog. Ja, en in de praktijk willen ze binnen acht maanden tot verkiezingen komen. Ha komen. Is dat realistisch? Mij lijkt het erg optimistisch. Als we kijken naar de ervaringen in Tunesië en in Egypte, waarin beide landen geplande verkiezingen al na een tijd duidelijk werd dat dat niet kon. En dat die dus later moesten worden gehouden. Dus daar is al sprake van uitstel. En dat zijn twee landen die heel veel ervaring hebben met politieke instituties Die wel niet perfect waren. Verre van dat. En daarom hebben ze namelijk die revoluties gehad. Maar ja, Libië heeft helemaal niks. Die heeft alle instituties die er waren. Die zijn door Gaddafi uh, opgeruimd en het enige wat uh, overbleef was Gaddafi zelf en zijn politieke uh, revolutionaire comité's, en voor de rest is er niks. Nee, en dan uh, moeten we misschien ook wel weer even hebben over die beruchte stammencultuur daar in Libië. Maar als we één uh, stapje hoger gaan... er is ook al heel verschil, veel verschil tussen de verschillende regio's. Alleen al tussen oosten en west. Hoe, hoe zal dat uh, gaan spelen? Nou ja, dat is een ander uh, probleem wat men heeft op te lossen. Nou moet ik zeggen dat de Nationale Overgangsraad... daar uh, vanaf het begin af aan wel rekening mee heeft gehouden. De meeste mensen die we kennen in die raad die komen uit het oosten. Maar uh, er zijn ook een aantal leden die we niet kennen. Om, en, en die komen met name ook uit het westen. Uh, die, die naam heeft me niet bekendgemaakt... Dat Gaddafi toen in het westen in Tripoli nog uh, de baas was. En, maar wat denk ik belangrijker is, is dat uh, Tripoli is niet uh, veroverd vanuit een opmars vanuit het oosten. Maar bijvoorbeeld uh, belangrijke sleutelsteden als Misrata in het westen, Zintaan en de Nafusa-bergen uh, ten zuiden van Tripoli, uh, die zijn veroverd door mensen uit het westen zelf. En dat is denk ik de beste garantie dat het niet een, een, een een-tweetje is alleen voor de mensen uit het oosten, want dat zou die tegenstelling tussen Oost en West, die er historisch al lang is... alleen maar verder onderstrepen. Dus dat, tot nu toe is dat een goed begin. Goed. Dan toch nog even Gaddafi, Wettes. Waar is die? <lacht> Ik mag het niet zeggen. Je mag het niet zeggen. <lacht> <lacht> Spreek je vermoedens eens uit. <lacht> ja, kijk, hey, uh, it, it, maar misschien is hij is nog een triple, maar dat lijkt mij op dit moment uh, heel link... Dus, Tenzij die, die, al die gevechten naar het vliegtuig, uh, naar het vliegveld, dat die een uitweg voor hem uh, moeten bieden. Maar misschien is hij al op weg naar Sirte, uh, zijn geboorteplaats. Ja. Of wat ook zou kunnen, in het zuiden, in Seppa... waar ook nog aanhangers van hem zijn. En dat hij vandaar probeert een, uh, een, een guerrilla op te zetten. Uh, waar die zit en vooral het moment waarop dat ontdekt wordt, dat zal denk ik uh, heel belangrijk zijn in de komende dagen. Ja, dat en moet... zoals ik denk, dus weken. Ja, en dat moet dus ook het sluitstuk worden ja. natuurlijk. Dat, dat hoort er dan nog bij uiteindelijk. Bert Hendricks, hartelijk dank. Midden-Oosten deskundige van Instituut Klingendaal. Zelf weten wanneer je op vakantie gaat. Een aantal scholen begint vandaag met flexibel lesgeven. Dat doen ze op een handig moment na de vakantie. Verslaggever even Pauw is op de Sterrenschool in Apeldoorn. Rol, waar iedereen terug is van vakantie? Of hebben sommigen al besloten door nog een weekje aan te knopen? Ongetwijfeld, ongetwijfeld. Of mensen zijn verpland om nu alweer op vakantie te gaan. Het kan allemaal op de Sterrenschool in Apeldoorn. Waar het eh, trouwens in alle vroegte al een hele gezellige boel is. Ik eh, zat hier om tien voor zeven al een puzzeltje te maken met een van de kinderen. En tot onze grote spijt ontbreekt er een stukje van de kaarspuzzel. puzzel. Maar goed, zoiets als buitenschoolse opvang, voorschoolse opvang... het is allemaal wel een beetje bekend voor veel ouders. Maar hier, op deze school, gaat het allemaal nog een stap verder. Ik ben trouwens ondertussen om op zoek naar de zeer flexibele directeur Hans van der Most. En ik heb hem gevonden... Uh, op deze school eh, en op zes andere scholen begint vandaag een experiment met het loslaten van de vaste schooltijden. En dat houdt in dat kinderen bijvoorbeeld vier dagen per week naar school gaan, anderen kiezen misschien voor vijf. En als je eh, buiten het hoogseizoen even een paar weekjes naar Thailand wil, dan kan dat als je dat tenminste tijdig aankondigt. Zoiets, eh, meneer Van der Most? Nou, ja, dat heeft u helemaal goed, dat klopt. Ja, wij... Eh... Wij, een wij zijn lopen een beetje voor op die experimenten. We hebben vorig jaar al uh, een jaar uh, gedraaid. Dat dus ook... eigenlijk helemaal niet, hè? Was illegaal toch? Ja, we waren een beetje illegaal, maar uh, we hebben vooruitgelopen op de werkelijkheid. En uh, je weet wat de ontwikkelingen zijn in Den Haag, en je, je, proeft, uh, je proeft de sfeer, en dan anticipeer je erop, en dan zeg je van nou, we durven het wel aan. En, ja. en wij, bedoel ik, de kinderopvang ook, waar we mee samenwerken, en mijn bestuurleerplein 055. Uh, dus ik kan al uit ervaring spreken. En uh, het eerste jaar ervaring kan ik zeggen dat het zeer positief is uh, uitgevallen. We zijn natuurlijk een beetje dieper gesprongen van uh, we gaan het allemaal regelen. En ook met programma's en onderwijs en onderwijstijd. Hoe hou je het allemaal bij? Hoe zorg je dat de programma's, hoe zorg je dat de kwaliteit genoeg blijkt, Je opbrengsten genoeg uh, uh, resultaten opleveren? En ik moet zeggen dat dat uh, eigenlijk uh, boven verwachting is. Ja? Ja. Ja. Uh, het lijkt me een ontzettend geregeld. Vreselijk georganiseerd. Volgens mij hebben jullie een paar roostermakers uh, permanent in dienst. om dat allemaal een beetje in goede banen te leiden. Nou, er is maar één roostermaker, dat oh. ben ik. Oh. ik heb er ook geen paar dagen voor. Nee, gemiddeld een dag in de week ben ik, uh, ik vrij geroosterd. Uh, ik heb een vrij kleine school, dus officieel heb ik ook nog lesgevende taken. Nou, daar ben ik van vrij geroosterd. En daar kan ik dat soort werkzaamheden, extra werkzaamheden. die bij mijn werk komen als uh, directeur van de school. Uh, uh, kan ik dat doen. En. Ja, het, want het is geen vrijheid-blijheid, hè? Nee. Want. Um... Een basisschoolleerling moet 7.520 uren maken in de acht uur dat hij hier verblijft. Acht jaar. In, in die acht, acht jaar dat hij hier verblijft. Ja. En u moet er zorg voor dragen dat hij er ook daadwerkelijk uh, is. Ja. En dat dat ook nog eens het resultaat oplevert uh, dat u daarvan verwacht. En dat ja. de minister van Onderwijs daarvan verwacht. Ja. Nou, Het is wel aardig. om uh, Voordat de experimenteer scholen geselecteerd zijn, hebben we een soort voortraject gehad. En daar werd een vragenlijst, uh, moest ik beantwoorden in een vraaggesprek. En de vragen die daaruit voortkwamen, bleek al dat men van het ministerie het idee had van het is één grote chaos op zo'n uh, flexibele school. Uh, de ouders die komen, die zeggen volgende week ben ik drie weken weg en dan ben ik weer terug. En, uh, maar zo werkt het absoluut niet. Uh, we hebben een apart programma ontwikkeld, uh, iemand bij mij bestuur, ICT'er, uh, om de aanwezigheid bij te houden, per dag. Houdt achter dat bij is. Gewoon een code intikken en, uh, en automatisch genereert hij een, een, een cijfertje. Nou, na afloop van een jaar moet daar minimaal 940 uur staan. Ik heb voor insiders het Horns model, dat is minimaal 940 uur per jaar naar school. Uh, en het gemiddelde kind zit 960 tot 970 uur naar school, dus ze gaan zelfs meer uren naar school. Okay. Over drie jaar wordt het experiment geëvalueerd en dan zullen we kijken of die leerlingen ook uh, nou ja, naar behoren presteren. Ja. Roep, op de sterrenschool in Apeldoorn. We komen bij je terug, Roel, want ik ben wel benieuwd... of ze dan ook allemaal hetzelfde hebben geleerd... na al die jaren op de basisschool. Het NOS Radio Journal Media Overzicht Met Mark Visser. U heeft er deze uitzending al veel over gehoord. Steve Jobs is per direct gestopt als topman van het technologieconcern Apple. Jobs die blijft aan Apple verbonden als voorzitter van de Raad van Bestuur. En in een persverklaring op de website van Apple laat Jobs weten... Ik heb altijd gezegd dat als er ooit een dag zou komen... waarop ik niet meer zou kunnen voldoen aan de verplichtingen en verwachting... als CEO van Apple... Ik de eerste zou zijn om dat naar buiten te brengen. Helaas is die dag nu gekomen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Apples mooiste en meest innovatieve dagen nog moeten komen. En ik verheug me erop toe te zien en bij te dragen aan het succes in een nieuwe functie. Jobs heeft Apple tot een van de grootste bedrijven van de VS gemaakt... dankzij het succes van de iPod, de iPhone en iPad. CNN geeft op haar website in chronologische volgorde aan... wanneer Jobs de apparaten introduceerde. Hier de introductie van de iPhone in 2007. Een iPod a phone and an internet communicator. Are you getting it? These are not three separate devices and we are calling it iPhone. Op Twitter betreuren veel Apple-fans de opstap van Jobs. Kleine Gerbert reacties. Einde van een tijdperk. Hij was een van de meest innovatieve mensen ooit. Anderen maken zich vooral zorgen om de gezondheid van Jobs. Hij overwon kanker en sinds januari was hij weer met ziekteverlof. Ik hoop dat het niets te maken heeft met zijn gezondheid, luidt een van de reacties. De opvolger van Steve Jobs is Tim Cook. Hij had de dagelijkse leiding al over Apple op zich genomen. CNN heeft zich verdiept in het leven van de nieuwe topman. Zijn leven in een notendop. Cook is een workaholic die naast werken houdt van fietsen, de buitenlucht en American voetbal. Ja, de New York Times sprak met een aantal Apple-deskundigen. Hun conclusie, zonder Steve Jobs staat Apple voor nog veel uitdagingen. Zo zegt een van de deskundigen, Jobs beschikt over een zeldzame combinatie... van visionaire creativiteit en daadkracht. En dat vervang je niet zomaar. Andere deskundigen voegen daaraan toe, ben benieuwd of Apple er zonder Jobs... nog in slaagt om voortdurend successen te behalen. Een ander nieuws uit de Nederlandse kranten. Multicultureel is prima, maar toch liever geen allochtone schoonzoon... kopt de volkskamer. Uit een onderzoek van tijdschrift JM blijkt dat Nederlandse ouders het goed vinden... dat hun kind opgroeit in een multiculturele samenleving. Maar bij de helft vindt het erg als hun kind thuis zou komen met een allochtone partner. De Telegraaf aandacht voor een nieuw middel tegen suikerziekte... dat binnenkort op de markt komt. Het middel is afgeleid van lichaams-eigen darmhormonen... en zou als alternatief kunnen dienen voor insuline. Patiënten met diabetes type 2 zouden door dit middel niet meer dagelijks hoeven spuiten. Een wekelijkse injectie zou al kunnen volstaan. Een hoogleraar is enthousiast, maar vreest dat het college... Van zorgverzekeraars het middel alleen gaat vergoeden voor mensen die erg dik zijn. Het onderzoek is namelijk gebleken dat bij de toediening niet alleen het bloedglucosehalte daalt, patiënten vallen er ook spectaculair door af. Tot zover overzicht van wat de media berichten deze ochtend het werd meegelezen door Mark Visser. ATTENTION! Onvoltooid verleden tijd op de radio. De zondagse zomerseries van OVT. Negen weken lang Brother Werrata. Over historische broederparen. Zondag John en Robert Kennedy. En? Het is nu 29 mei 1991. De Gouden Jaren. Bijzondere vondsten uit het VPRO-archief. Hiermee is het meeste wel gezegd. Deze week... Meer is er niet. Actie tegen de teleurgang van de radio. Waarom begin je niet? Ach...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 en spuiten en slikken. Reserveer nu kaarten op delamar.nl. Dit is Radio 1.